Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis. Om normale voorzieningen die ontbreken aan te laten leggen, zoals een aansluiting, betalen kopers de hoofdprijs. En ook aanpassingen zijn peperduur. In de jaren zeventig nog werden stopcontacten midden op de wand geplaatst. Ongeveer een meter boven de vloer. Maar echt iedereen wil ze uh, laag hebben. Maar nog steeds zijn bouwers, uh, rekenen ze 230 euro ongeveer... voor het lager plaatsen van zo'n stopcontact. In 2007 werd ook al geconstateerd dat bouwers te veel rekenen voor meer werk. De toen gedane beloftes van beterschap... zijn volgens de vereniging eigenhuis nog steeds niet nagekomen. Voor het eerst sinds de invasie in Irak is een maand lang geen enkele Amerikaan omgekomen. Er vielen ook geen doden door eigen vuur of door ziekte. Sinds het begin van de operatie in 2003 kwamen 4.474 Amerikaanse militairen om, meldt een onafhankelijke website. In Irak zitten nu nog 47.000 Amerikanen die zijn vooral bezig met het opleiden van Irakse militairen. Afgesproken is dat alle Amerikanen eind dit jaar uit Irak moeten zijn vertrokken. Irakse politici proberen Amerika over te halen om langer te blijven. In het oosten van Polen is een monument voor in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joden vernield. De gedenksteen in de plaats Jedwabne is ontsierd door hakenkruizen. Politie trof onder meer ook de leus ze waren licht ontvlambaar aan. In juli 1941 trokken Duitse militairen op weg naar Moskou Jedwabne binnen... Aangespoord door Duitse soldaten vermoorden Poolse inwoners zeker 340 Joden in de stad. De meeste van hen werden opgesloten in een schuur en levend verbrand. Jarenlang werd de schuld voor de moordpartij exclusief bij de naties gelegd. Pas in 2001 maakte de toenmalige Poolse president excuses voor de rol die zijn landgenoten hadden gespeeld bij het omkomen van de Joden in het Poolse Jitwapne.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 degids.fm Met Felix Beurders. Goedemorgen. Vandaag zang, voetbal en vlees. Vlees, ja, en wel rood vlees. Want niet alleen het eten van rood vlees kan het gedrag beïnvloeden. Dat valt nog enigszins te begrijpen vanwege stoffen als adrenaline bijvoorbeeld. Maar dat ook het denken aan vlees een relatie met ons gedrag heeft, dat moet nog eens goed worden uitgelegd. Zometeen door Menno Bentveld in Radio Nieuwslicht. De transfermarkt is gesloten, de kaarten zijn geschud. Welke voetbalclub is er goed van afgekomen en welke slecht? Wie moest noodgedwongen verkopen bijvoorbeeld? Kortom, hoe geld het spel bepaalt? Ik vraag het zo aan sporteconoom Challe van der Burg. En kent u haar nog? Het was aan de del Sol, Daar sloeg mijn hartje op Zometeen, haar museum. En wilt u alvast een kijkje nemen? Surf naar degids.fm. Ziekenhuizen moeten stoppen met het aanbieden van pret-echo's aan zwangere vrouwen. Dat vindt de SP. Tweede Kamerlid Niene Kooijman heeft vragen ingediend bij de desbetreffende minister. En Niene Kooijman is aan de telefoon. Goedemorgen mevrouw Kooijman. Goedemorgen. Wat is er mis met die pret-echo? Nou, waar ik eigenlijk zorgen over heb is dat de commerciële echo... eigenlijk nu de uh, medische verloskundige zorg... Verdrukt. Want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de ziekenhuizen... die staan behoorlijk onder druk, voornamelijk de afdelingen verloskundige zorg. Ze worden veel bezuinigd uh, op uh, deze zorg. Er zijn heel veel gynaecologen uh, tekort. En zij moeten zich dus blijkbaar noodgedwongen nu bezighouden... met een admin van de zogenaamde pret-echo's... om maar geld binnen te harken. Dat is logisch eigenlijk, hè? En dus handig, want dan kunnen ze misschien wel een gynaecoloog extra betalen... Nou ja, er is sowieso een tekort. Dus het lijkt me goed dat de uh, gynaecologen die we hebben in Nederland... dat zij zich in ieder geval bezighouden met uh, deze medische zorg. En zich niet noodgedwongen zich moeten bezighouden met medische zorg... om zo geld binnen te kunnen halen. Ik denk dat er dan echt iets goed mis is... als zij uh, noodgedwongen geld moeten binnenhalen... om medische zorg maar überhaupt te kunnen uitvoeren. En het drukt natuurlijk wel op de uh, nou ja, moeders die wel deze medische zorg nodig hebben. Want op het moment dat er een pret-echo wordt gemaakt... Ja, kan dus een moeder niet de echo uh, uh, hebben die zij wel nodig hebben... op medische redenen. Nou blijken er ook wel eens afwijkingen uit ja, pret-echo's voor te komen. En die hebben dan vervolgens natuurlijk weer medische behandeling nodig. Dat komt voor. Ja, en dat is ook de reden waarom uh, de minister ook op aanraden... Nou ja, van de hele Kamer ook... Um, een derde echo uh, erbij doet. In het derde semester doet ze een extra echo... om dat soort uh, zaken te controleren. Juist omdat er in het verleden uit die pret-echo's... nog wel eens medische oorzaken gevonden werden... is er juist een extra echo ingebouwd al. Waardoor die extra echo wordt aangeboden... nu om medische uh, redenen. Dus eigenlijk straks de afdelingen verloskundigen... het alleen maar nog drukker met, uh, deze, pret met deze echo's. En nou ja, wordt dat verdrukt, deze medische zorg... door deze nou ja, commerciële activiteiten... Die nu gaan U zegt niet dat die pret-echo's slecht zijn voor de foetus? Nee, nee, weet je, ik vind het ook, um, ik heb niks tegen pret-echo's... maar laat dat gewoon uh, nou ja, commerciële bv'tjes doen die dat uh, uh, graag uh, willen doen. Maar laat dat niet die medische zorg verdrukken die zo ontzettend hard nodig is... waar eigenlijk heel weinig ruimte nu al uh, voor is. Heel veel afdelingen, verloskundige zorg, moeten hun afdelingen nu sluiten. Noodgedwongen, mm -hmm. dus laat ieder van die medische zorg nu overeind uh, staan. Enig en idee wat een ziekenhuis verdient aan een pret-echo? Ja, uh, het is ongeveer tussen de uh, 40 en de 105 euro. En ik weet dat deze, dit ziekenhuis in uh, Zeeland 15.000 euro sowieso uh, uh, nou ja, uh, aangeleverd krijgt door deze pret -echo's. En nou weet ik dat de SP altijd tegen marktwerking is geweest in de gezondheidszorg. Mm -hmm. En bij deze heeft u dan weer een onderwerp uh, bij de kop waarin u dat kunt aantonen dat het slecht is? Nee, in die zin gaat het dus ten koste van uh, de medische zorg die al uh, geboden wordt in het ziekenhuis. Richt u zich moment... daarom tegen die pret-echo's? Die... Nee, ik heb sowieso niet tegen die pret-echo's. Ik vind alleen niet dat een ziekenhuis eigenlijk zijn ziekenhuislabel moet aanwenden... Um, nou ja, of moet misbruiken ja. om geld binnen te harken. Hebt u steun van de, van de rest van de Kamer? Dat zou ik niet weten. Dat, uh, ik heb nu schriftelijke vragen ingediend omdat ik vind dat dat niet kan. Ik vind dat medische zorg altijd voorop moet komen te staan... Dat niet noodgedwongen deze echo's moet aanbieden om geld uh, binnen te harken. Ik heb het idee dat ik dit al gehoord heb, maar heeft u al antwoord ja. van de minister? Ja, nou, de minister zegt dat ze het eigenlijk prima vindt, zolang, zolang er eigenlijk geen uh, publiek geld in gaat zitten, maar ook daar ze uh, nou, maak, naar mijn uh, idee een misvatting... ...want het is natuurlijk wel publiek gefinancierde ziekenhuiszorg... ...publiek gefinancierde apparaten die deze uh, mensen gebruiken... ...en gynaecologen die eigenlijk een tijd beter moeten kunnen besteden... ...aan medische zorg in plaats van het noodgedwongen maken van deze bretheid. En Wanneer stelt u dit aan de Orde in de Kamer? Nou, Dat heb ik dus eigenlijk al gedaan in mijn uh, schriftelijke vragen... ...maar in ja, het is maar ja, volgende debat dat wij de... hebben over verloskundige zorg... ...dat dus ik natuurlijk... Uh, aan de kaak stellen. Want ik vind het schandalig dat we hier in Nederland... blijkbaar commerciële activiteiten moeten aanbieden... Uh, om maar uh, zo onze medische zorg overeind te houden. Ja, dat willen duidelijk. we niet. Dank u wel. SP-Kamerlid Nina Koijman. Oké. Okay. Deze muziek betekent tijd voor Radio Nieuws ligt vandaag met Menno Bentveld. Menno, een nieuwe wetenschappelijke kijk op vlees eten. Daar ga je het over hebben. Ja, precies. Nou ja, er is natuurlijk al veel bekend over vlees eten. Wat het doet met onze gezondheid, grotere kans op hart- en vaatziekten en kanker. En ehm, wat het doet met ons milieu. De productie van vlees heeft een enorme impact op het milieu. <coughs> Sorry. Maar nu is er ook gekeken naar de psychologie van vleeseten. Er uh, was een afgelopen, uh, afgelopen week een grappig persbericht, of een grappig of interessant persberichtje... van de Radboud Universiteit Nijmegen. Met als kop, vleeseters zijn egoïstischer en uh, minder sociaal. Ze doen een heel groot onderzoek naar uh, hoe mensen omgaan... met uh, onbewuste onzekerheden. Yeah. En hoe ze zich uh, uh, proberen weer zeker te voelen, sterker tegenover anderen. En in dit onderzoek kwamen ze dit dus tegen, de psychologie van het vleeseten. Wat ze onder andere deden, ze lieten de proefpersonen een plaatje van een dikke biefstuk zien. En uh, daarna gaven ze allerlei opdrachten... die te maken hadden met keuzes um, uh, voor jezelf of juist voor anderen. Dus hè, ho hoe groot was het eigen belang? En er waren een paar hele bijzondere uitkomsten. Uh, hoogleraar sociale psychologie Roos vonk daarover. Als mensen aan vlees denken, blijkt uit ons onderzoek... dan gaan ze zich wat minder sociaal gedragen. Dus ze gaan in hun verdeeltaak... kiezen meer punten voor zichzelf, ze geven minder aan een ander... In een hypothetische situatie, bijvoorbeeld bij een brand... vinden ze dat zij als eerste gered moeten worden. En ze gaan zich ook eenzamer voelen... en minder verbonden met anderen en minder geliefd. Is wat? Van ja. vlees wordt je dus heel asociaal. Nou ja, van de, zij kwamen dus achter van het kijken naar vlees maak je daarna egoïstischer keuze. Dus het is, het is weten, te hebben. Je moet natuurlijk genuanceerd. Het is niet zo dat, want dat stond ook bij voor de persbericht... geloof ik, vlees, vleeseters en hufters. Nou, ik geloof, zo erg is die. Maar van het kijken naar vlees in die psychologische test... maak je daarna egoïstischer keuze. De meeste mensen zullen zeggen dat ze vlees eten omdat ze het lekker vinden. Of omdat ze het nodig hebben hè, voor hun eiwitten en ijzer ja. en vitamine. Vitamine B bijvoorbeeld. Maar uit dit onderzoek blijkt dus dat er andere redenen zijn... om voor vlees te kiezen. vonk. Wij denken dat vlees een manier is voor mensen om hun ego op te krikken. We hebben ook uh, gevonden dat als mensen onzeker zijn... dat ze dan eerder vlees kiezen dan een ander gerecht. Dus vlees is een manier om je een beetje een stoere vent te voelen, zeg maar. Of een stoer meisje. En om je status op te petten. Eigenlijk net zoiets als in een hummer rijden. Dat is ook zoiets. En dat ligt dus op de verticale dimensie. Dus dat wil zeggen, je wil je beter voelen dan anderen... En dat gaat ten koste van de horizontale dimensie, de verbinding met anderen. Hè? Dus altijd is dus een algemeen verschijnsel. Als je bezig bent je status op te krikken, dan verlies je de verbinding met anderen. En dan ga je je eenzamer voelen. Dus dan voel je je wel een hele kerel, maar dan ben je ook eenzaam. Ja, het is natuurlijk een raar verhaal. Zo, zulke keuzes maak je natuurlijk niet bewust. Maar goed, dat onderzoek ging dus naar onbewuste onzekerheden. En dan blijken dus mensen, ja, vlees is een soort houvast. Mensen kiezen daarvoor. Maar uh, waar komt dat effect dan vandaan? Uh, ja, de onderzoekers weten nog niet heel veel hierover. Dit kwamen ze tegen. Het is heel interessant. Ze gaan erop door. Uh, ze hebben iets waargenomen. Moeten nog gissen naar het waarom. Uh, een van de antwoorden zou volgens Roos Vonk in de, zoals zoveel als het gaat over de mens, in de prehistorie kunnen liggen ik denk dat vlees in onze evolutie was niet iets wat je elke dag had. Hè? Je moest dan ook wel even een zwijn vangen, bijvoorbeeld. En dat, dat had je niet elke dag. Het is heel lang zo geweest dat vlees maar heel af en toe op het menu stond. Alleen in hele goede tijden. Dat zie je overal ter wereld zie je bij mensen dat als een land rijker wordt, dan gaan ze meer vlees eten. En dus vlees heeft met status te maken omdat het zo moeilijk is om eraan te komen. Of ...altijd moeilijk is geweest. En ja nu is het natuurlijk zo, het ligt met kino's in de supermarkt... ...voor uh, goedkoper dan kattenvoer. Dus het is helemaal niet zo moeilijk meer om eraan te komen. Maar het heeft nog wel die associatie van... ...ik ben een hele pief, want uh, ik heb een koe. Ja, dat betekent helemaal niks eigenlijk. Dus het is een beetje zielig. Maar dat zit wel in onze instincten ingebakken. Net zoals we ook nog steeds uh, zoete en vette dingen nekker vinden. Dat was ooit in de evolutie was dat goed voor ons... Nu het natuurlijk al lang niet meer... Maar voordat die instincten zijn doorgeëvolueerd... daar gaat zo veel tijd overheen. Zo ver zijn we nog niet. Dus we leven nu in feite met instincten... die niet meer uh, op zijn plaats zijn in deze tijd. Nee, Dan heb ik weer eens vlees gegeten. Ik eet ja. niet elke dag vlees, hoor. Nee. En ik heb niet gemerkt dat ik asociaal werd of heftiger. Niet heftiger geworden? Nee, nee. Nou, ja, Zo'n vaart zal het ook niet lopen. Het zal niet zo snel zijn dat je gaat lijken op Dennis. Ken je Dennis Leary? Ja, wel dat Ja, Dennis is een Amerikaanse acteur. Ja, ja. Stand-up comedian. Het, het is een prachtig kerel. He? En die die is gestort. En die heeft in een van zijn shows verheerlijkt die Het roken, vlees eten en bier drinken. En vooral dat vlees eten. Hij heeft daar een prachtig stukje over. Hij heeft zoiets. Kan mij iets schelen. Ik heb recht. Ik wil vlees. Let me tell you something, folks. You are going to eat the meat. Oh, yes, you are. Oh, yeah. You might have quit meat now. But eventually, two years from now, or five years from now, or a few days from now, you are going to eat the fucking meat. I'm telling you right now. Because you have to face a cold hard fact... that you vegetarians must stare in the face every goddamn day... that you're eating vegetables, Eggplant tastes like eggplant. But meat tastes like murder, and murder tastes pretty goddamn good, doesn't it? Yes, it does. Ja, hij zegt, de vegetariërs komen er nog wel achter, hè. en, wat noemde hij nou, eggplant? Eggplant, dat smaakt gewoon. Dat gewoon, nou, eggplant en courgette. Hij zegt, een vlees, dat, dat, dat smaakt naar moord. En dat wil je. En dat zit in de mens. Nou ja, hij Je, je, je gaat in één keer twinkelen. Ik, nou ja. goed, ik heb die zo gezien. Dat, ja, ik, moet er, ik moet er erg om lachen, omdat hij natuurlijk zo verschrikkelijk overdrijft. Het is ook helemaal niet zo. We zeiden het al, vleeseters zijn geen hufters. Ik, ik, ben, zelf, wat jij zei, ik ben zelf ook een beetje een vleesverminderaar. Een vleesverlater heet dat tegenwoordig. Heeft echt zo? Ja, een vleesverlater. Uh, maar kennelijk roept vlees dus iets egoïstisch op. Uh, wetenschappers zijn er nog lang niet mee klaar. Voor ons is het theoretisch interessant... ...omdat het past in een groter onderzoeksprogramma... ...wat niet alleen over vlees gaat... ...maar ook over hoe mensen onbewuste onzekerheid oplossen... ...door zichzelf de borst te slaan... ...over behoefte aan structuur. En dat hebben we ook gevonden... ...dat als je mensen onzeker maakt... ...hebben ze meer behoefte aan structuur... ...en dan willen ze ook meer vlees eten. Dus het past in een groter onderzoeksprogramma... ...het is een klein onderdeeltje daarvan... ...en uh, ja, wij gaan daar gewoon mee verder... ...ook om meer inzicht te krijgen... in. Wat zijn de manieren die mensen gebruiken om onbewuste onzekerheid op te lossen? Nou, reden te meer dus om af en toe dat vlees eens te laten staan. Hè. Maar dat, dat wisten we natuurlijk al. Maar goed, we, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. En zo gaat het natuurlijk wat Roos Fonk zegt in de wetenschap. Je loopt ergens tegenaan en dan, ja, voor je het weet, ben je, zit je weer vast aan jarenlang onderzoek om verder te gaan. Het is trouwens wel opvallend op internet. Op heel veel fora en berichten vond ik, eh, naar aanleiding van dit onderzoek, dat heel veel mensen zijn hier verschrikkelijk kwaad over. De eh, vlees, die willen is. geen gezeik <laughs> over hun stukje vlees. En er mag niemand aankomen. Ik heb er recht op. Ik het scheldpartijen en zo. Ja, echt waar. Die Roos Fonk, die werd uitgemaakt voor, uh, voor, uh, voor uh, alles wat los en vast zit. Een beetje zoals Dennis Leary. Dus ja, ironisch natuurlijk dat op deze manier... deze mensen die dit soort dingen schrijven zonder hetzelfde willen... het onderzoek eigenlijk een beetje bevestigen. Menno, wat kook je vanavond? Uh, vanavond... Uh, wat ging ik nou vanavond maken... Uh, God, moet ik eigenlijk nog even bedenken. Je moet nog boodschappen doen. Ja, ik moet nog boodschappen doen. Nou, ik denk, ik denk dan maar geen vlees, anders word, word ik aangehouden in de supermarkt eh, vanmiddag. Men op Bentveld, hartelijk dank. Jonathan van der Broek, heet gewoon uh, als artiest Milo. Dan gaat er misschien bij u wel een lichtje branden. uit Borgerhout, ook van Antwerpen. A Little in the Middle komt van zijn album North and South... van een paar maanden geleden. En kennelijk zit hij dus een beetje in het midden. De Middernacht, het begin van donderdag 1 september. Twente-aanvaller Brian Ruiz vertrekt naar Fulham, de Engelse club van trainer Martin Jol. Fulham betaalt 12 miljoen euro voor de Costa Ricaan. Verder hebben op de laatste dag van de voetbaltransferperiode ook Ajax, Twente en PSV zich versterkt. De transferperiode is zojuist afgesloten. Gisteren dus nog topdrukte op de transfermarkt. En vandaag knallen bij de ene voetbalclub de Champagnekeurken... en de andere ligt zijn wonden. In de studio van RTV Oost zit Charle van der Burg. Hij is auteur van het boek Een kleine economie van het voetbal... en tevens docent economie aan de Universiteit van Twente. Meneer van der Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was voor u de meest opvallende beweging op de transfermarkt? Nou, er zijn een heleboel opvallende bewegingen. Er is niet één die eruit springt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die transfer van Brian Ruiz naar Fulham. Ik dacht al dat hij erover dat zou heeft... beginnen. U zit natuurlijk in Oost, dus ja, dat moet ja. je wel. 12 miljoen heeft dat opgeleverd. Nou, dat is een hele prima zaak. Want het betekent dat er geld gaat van een rijke Engelse club... naar een iets minder rijke club in Nederland, FC Twente. Dus je krijgt een soort herverdeling van rijk naar arm. En dat is eigenlijk heel prachtig. Voor mij als Feyenoord supporter vind ik de transfer van Ver van Feyenoord naar Twente nog mooier. Want dat heeft Feyenoord veel geld opgeleverd. Kunnen ze goed gebruiken om hun schulden te verminderen. Dus ja, dat is helemaal de mooi. want dan uh, heb je een zwakkere elftal. Uh, dat is even het nadeel. Maar. Als Feyenoord dat geld niet gekregen had... dan had ze ook minder geld gehad om spelersalarissen te betalen. Dus dan was het ook minder gegaan met het elftal. Dus op zich is het voor Feyenoord goed dat ze dit geld hebben gekregen. Kunt u verklaren waarom het tot op het laatste moment zo druk is op die uh, transfermarkt? Je weet eigenlijk toch maanden van tevoren wanneer die markt sluit... dus dan kun je ook al in augustus toeslaan. Ja, dat is inderdaad een beetje moeilijk te verklaren. Uh, voor een deel kan je het verklaren door te zeggen... Uh, sommige clubs bluffen. Bijvoorbeeld S.C. Twente heeft tegen Feyenoord heel duidelijk gebluft En Feyenoord heeft teruggebluft. Feyenoord wilde meer dan 5 miljoen. Twente wilde veel minder. En dan regelmatig zeiden ze, we stoppen ermee. Nou, dan was Twente weer weg. En later kwamen ze dan toch weer terug. Nou, dat is een kwestie van bluffen. Ze wachten allebei op het laatste moment. Wie gaat het eerste toegeven? Nou, dat is uiteindelijk FC Twente geweest. Het had ook Feyenoord kunnen zijn. Maar het gebeurt op het laatste moment. Want dan moet je op een gegeven moment ophouden met bluffen. En dan moet je je deal maken. En dat gebeurt dan vaak op de laatste dag. En dan gaan ze er een beetje middenin zitten, zoals het altijd gebeurt. Dus dat kan je ook in augustus bedenken. Ja, soms wel, soms niet. In het geval van Feyenoord heeft gewoon Feyenoord gewonnen. Die hebben precies gekregen wat ze hebben wouden. Maar soms in de ene, soms in de andere. Maar het is begrijpelijk dat clubs om die reden zo lang mogelijk wachten. Dat is gewoon een vorm van bluffen. Hoe zit het eigenlijk met de marktwaarde voor Nederlandse spelers als je kijkt naar die 5 miljoen voor FAIR? Nou, ik denk dat dat een heel redelijk bedrag is. De Nederlandse spelers scoren op dit moment, dit seizoen in Europa niet hoog, maar dat... Dat komt er ook omdat onze beste spelers van Persie, Snijder en zo. die zijn niet verkocht dit jaar. Dus wat er voor Nederlandse spelers op dit moment betaald wordt. dat is gewoon wat minder dan uh, dit jaar voor buitenlandse spelers betaald wordt. toch merkwaardig gezien de prestaties van Oranje? Ja, maar goed, als, als Van Persie en Snijden goede spelers zijn... betekent dat niet dat ze automatisch elk jaar verkocht worden. Ze zitten bij hele goede clubs. Nou, die willen ze niet verkopen. En nou, dan blijven ze bij die club. Dat betekent dat de records dit jaar door buitenlandse spelers uh, gevestigd zijn. Meneer Van den Burg, veel clubs die verkeren in financiële nood... u noemde Feyenoord al... worden er nog altijd te hoge prijzen voor spelers betaald... of zijn het voornamelijk de salarissen? Ja, het zijn voornamelijk de salarissen. Kijk, de transferbedragen zijn eigenlijk voor de sector als geheel helemaal geen probleem. Een transferbedrag is een, een bedrag wat van de ene club naar de andere gaat. Dus dat blijft binnen de voetbalsector. Dat de is niet de reden. De ene club wordt rijker en de andere club wordt armer, natuurlijk. Ja, maar meestal is het een herverdeling van de rijke club naar de arme club. En dat is op zich heel goed. Dat betekent dat die arme club wat meer geld krijgt... later ook uh, weer spelers wat meer kan betalen. Dus dat is op zich goed. Soms worden ook uh, financiële problemen daarmee voorkomen. En bovendien er staat worden tegenom... er soms ook nog contracten afgesloten... waardoor die club op termijn ook nog weer geld krijgt... als die weer wordt doorverkocht, die speler. Ja. Dus dat kan gebeuren. Aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook clubs die hoge transferbedragen betalen... en daarvoor niet het geld hebben. Dan beginnen de problemen al een beetje. Dus wat de ene club verdient, weegt wel een beetje op tegen wat de andere club moet betalen. Maar het grote probleem zit in de spelersalarissen. Want dat is geld wat van de voetbalclub naar buiten het voetbal gaat, naar de spelers. Alle clubs betalen hoge salarissen, zeker alle topclubs... Daardoor vertient er veel geld uit het voetbal. En dat is de reden dat alle clubs in Europa samen... nou een aantal miljarden aan schuld hebben opgebouwd. En die salarissen zouden dus lager moeten liggen. Maar hoe die, die salaris? Uh, uiteindelijk is de enige manier goede controle van bovenaf. Want de clubs zelf blijken steeds niet goed in staat om zich te matigen. Dat zijn vaak bestuurders die gokken. Ze denken van uh, ik wil een goede speler halen... want ik wil goede resultaten halen... Als ik dit jaar goede resultaten haal, dan zit ik volgend jaar misschien in de Champions League. Dat levert mij heel veel geld op. Dus daarom haal ik nu uh, goede spelers en ja, geef ik misschien nu al geld uit wat ik nog niet heb... maar wat ik later terug hoop te verdienen. Als er dan uh, dit jaar een beetje pech is en je haalt die Champions League niet... of je degradeert of wat dan ook, dan ben je dat geld uh, helemaal kwijt. Dan kun je die speler uh, de volgende jaren niet meer zijn salaris betalen eigenlijk... En dan kom je dus in de schulden. Dus het zijn vaak bestuurders die eigenlijk meer uitgeven dan ze hebben. Dat is het probleem. Dat blijft bestaan. En dat betekent eigenlijk dat de clubs van bovenaf gecontroleerd moeten worden. En dat zou de EU even moeten gaan doen. Dat gaan ze ook doen, hè? Ja, uh, ten eerste doet de KNVB het deels. In Nederland? Die doen dat Nederland? Ja, die doen dat al vijf jaar. En vijf jaar geleden zeiden ze al dat ze een hele goede controle hebben. Nou, dat blijkt niet waar te zijn. Want het laatste jaar zijn weer verschillende clubs in de grote problemen gekomen. Dus die controle die volgens de KNVB zo goed was... die blijkt in de praktijk de laatste vijf jaar niet gewerkt te hebben. Maar ja, dan moeten ze aan de start met vijf punten. In mindering bijvoorbeeld. Ze worden steeds punten. strenger. Ja, ze worden steeds strenger. En binnen Europa is de KNVB een van de bonden die het wel als een van de beste doet. Maar het is dus ook nog niet perfect. Uh, de UEFA die wil het nou ook doen. Maar dat zal de komende tien jaar waarschijnlijk ook nog niet perfect zijn. Dus die schulden kunnen blijven komen. En dat betekent eigenlijk dat in mijn ogen de Europese Unie van bovenaf zou moeten ingrijpen. Door gewoon, ja, door, door, gewoon? De U, door gewoon de UEFA te dwingen echt streng te zijn. Ze gaan nou de goede kant op. Maar de vraag is of dat uh, goed genoeg gebeurt. Dus de Europese Commissie zou gewoon in gesprekken met de UEFA. toch moeten gaan proberen om de UEFA ook wat strenger te maken. Nog strenger dan al de bedoeling is. Want Kun de bedoelingen zijn beetje goed. Je een het verplaatsen in, in de afwegingen die een club maakt. om een belangrijke speler te verkopen. Bijvoorbeeld Ruiz. Ja. krijgt de FC Twente 12 miljoen voor. Maar hoe verhoudt zich dat tot de verminderde kans om kampioen te worden? En dus die lucratieve Champions League te gaan halen? Ja, dat is altijd heel moeilijk. En eigenlijk is zo'n beslissing altijd een vorm van uh, gokwerk... met enig verstand erachter. Het enige wat je zeker weet is dat Twente vandaag 12 miljoen krijgt voor Ruiz. Dus dat is mooi. Van voelen, een club waar ze tegen moeten binnenkort in de Europa League. Lekker. Ja, dat is de Europa League, dus daar kunnen ze dan misschien wat meer van verliezen. En dat zou een paar miljoen kunnen schelen als je dan niet doorgaat in de Europa League. Dus dat is een van de nadelen. Een belangrijke nadeel is dat Twente minder kans heeft om kampioen te worden... en volgend jaar de Champions League te halen. Ja. Dat kan 10 miljoen schelen, dus dan gaat het om meer geld. Uh, en een ander nadeel is dat uh, als Ruiz bij Twente was gebleven... dan en hij had dit jaar heel erg goed gespeeld, nog beter dan verleden jaar. dan had hij volgend jaar misschien voor nog meer geld verkocht kunnen worden. Dus dat mis je ook. Dus er zijn een aantal nadelen. En die nadelen kun je nooit precies inschatten. Want het kan best zijn dat, dat Twente, ondanks de verkoop van Ruiz... best van Fulham wint. En dat, uh, dat ze de Champions League ook nog halen. Nou, dan, dan gelden die argumenten dus niet. Dan ben je eigenlijk blij dat je hem verkocht hebt. Ja. Maar het had ook kunnen zijn dat Ruiz Twente wel in de Champions League uh, gebracht had. Nou, ja, dan zou het achteraf jammer zijn dat je hem verkocht hebt. Maar je weet nooit zeker welke van die scenario's zou gaan gelden. Afgezien van het, het gokken, he. gokken. Er is, is, is voetbal natuurlijk toch een branche... waarin veel geld wordt verkwist. Dat zie je. Kijk, in Ajax bijvoorbeeld, trainers die komen en gaan... die hun eigen aankoopbeleid mogen voeren. Daar nooit op worden afgerekend. Spelers met een toro salaris zitten op de bank op, dat, uh, op die manier. Is het niet raar dat dat soort beslissingen bij veldclubs... aan trainers worden overgelaten? Uh, ik denk dat er altijd een goede afstemming moet zijn... tussen de trainer en de technisch directeur. Uh, de technisch directeur moet het lange termijn uh, beleid bewaken... samen met de rest van het bestuur. Dat betekent dat er ook in de toekomst goede spelers moeten zijn. Ze moeten ook kijken naar jonge spelers voor de toekomst. Ja, maar dat gebeurt dus lang moeten... niet altijd. Nee, daarnaast moeten ze samenwerken met de trainer... En die kijkt vooral naar het korte termijnbelang. Die wil gewoon, dat is ook voor zijn reputatie belangrijk... dit jaar of anders volgend jaar, goede prestaties neerzetten. Dus die trainer wil graag uh, goede spelers halen op korte termijn. En die gaat erom vragen. En die maakt zich wat minder zorgen om de financiële situatie. Dat kan een van de redenen zijn dat als die trainer veel invloed heeft... dat een club uh, te dure spelers gaat halen. Maar, maar, maar denk soms is het... Nou, het is heel moeilijk om direct voorbeelden te geven. Maar vorig jaar heeft uh, Ajax El Hamdoi op uh, van op, op aandrang van trainer Jol uh, gehaald. Dat blijkt nu achteraf niet zo'n goede koop geweest te zijn. Dus daarvan zou je kunnen zeggen dat was fout. Maar aan de andere kant, als uh, El De Lee het hele jaar gespeeld had... zoals hij de eerste maand vorig jaar bij Ajax speelde... toen maakte hij werkelijk de meest fantastische doelpunten... dan hadden ze hem dit jaar met winst kunnen verkopen. Dus vaak geef je ook wat uh, te makkelijk kritiek op bijvoorbeeld zo'n trainer. Wat veel belangrijker is, is dat een club, uh, wie zou ook kopen... dat ze zeggen, uh, we hebben, laten we zeggen, maar 20 miljoen voor spelers... en meer geven we niet uit... Dat is waar het uiteindelijk om draait. En dan moet je natuurlijk hopen dat jouw trainer en jouw technisch directeur de goede spelers kopen. Maar het bestuur van de club moet ervoor zorgen dat er dan niet meer dan 20 miljoen wordt uitgegeven. En het probleem is dat men daar ook vaak overheen gaat. En vertelt u dit nu allemaal aan die arme studenten op de TU in, Delft? Uh, in Twente? Uh, mijn vak heet helaas geen sporteconomie. Dat is een te gespecialiseerd vak helaas. om uh, direct te geven. Mijn studenten klagen soms zelfs dat ik iets te veel over voetbal bij andere vakken praat. Dus nee, dat is helaas niet al te veel mogelijk. Charles van den Burg, auteur van het boek Een kleine economie van het voetbal. En docent economie aan de Universiteit Twente. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen nog. Hebben we te veel of te weinig inspraak? Een joopdebat naar aanleiding van het juridisch gesteggel... rond de kolencentrale in de Eemshaven. Een van de kolencentrales daar. Ze had geen naam, maar heeft nu wel een museum. Meri Vaas. En verrassend surfgedrag van Martin Gaus. Na het nieuws met Dorold Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse radiostations verliezen luisteraars door de problemen met de zendmasten Lopik en Smilde, blijkt uit luistercijfers van Intomart. Marktaandeel van onder meer Radio 2, 3FM en Q Music daalde in de maanden juni en juli met ongeveer een half procent. Het verwachte verlies van Radio 1 is volgens het bestuur van de publieke omroep opgevangen door een tijdelijke frequentie op de Middengolf. Voor het eerst sinds de invasie in Irak in 2003 is een maand lang geen enkele Amerikaan omgekomen. Niemand kwam om bij gevechten, er viel ook geen doden door eigen vuur. Maar sinds het begin van de operatie kwamen wel in totaal 4.474 Amerikaanse militairen om het leven, meldt een onafhankelijke website. In het oosten van Polen is een monument voor in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joden vernield. De gedenksteen in de plaats Jetwapne is beklad met hakenkruizen. Aangespoord door Duitse soldaten, vermoorden Poolse inwoners van die stad in juli 1941 zeker 340 joden. En het KLPD heeft tot nu toe bijna 400 tips over de schietincidenten op snelwegen binnengekregen. Ongeveer 30 van die tips hebben volgens het KLPD bruikbare informatie opgeleverd. Afgelopen weken zijn op snelwegen in de Randstad, vooral in de buurt van Rotterdam, 44 auto's beschoten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Vara, Radio 1. De gids met Felix Murgers. Wordt er in dit land te veel lam gelegd door oneindige procedures... of is er juist niet genoeg inspraak? Bijvoorbeeld over de kolencentrales in de Eemshaven. Dat ligt voor in het joopdebat. Er staan nog alleen hondenwebsites... bij de favorieten van Martin Gauss in zijn computer. Of is er veel en veel meer? De musical Over haar leven gaat eind november in première. In haar geboortestad Leiden is er al een straat naar haar genoemd. En vanaf zaterdag is er ook een museum voor de zangeres zonder naam. In een bescheiden ruimte naast een Limburgse feestzaal in Strambrooi. In dat dorp woonde de zangeres het grootste deel van haar leven. Dicht in de buurt van de studio van Johnny Hoes, die haar ontdekte... en met wie ze talloze liedjes opnam. Jan Peels ging alvast even kijken in het dorp. Mama. Het karakteristieke stemgeluid van Meri Servaas bij. En de kerkklokken van Stamprooi, zoals die ook klonken hier. Bijna 13 jaar geleden toen ze begraven werd. Als je al onder die bomen doorkeek heb je een, zwarte, een zwart graf zat. Hè? En daar ligt de zangeres van de naam. Dat is nog het enige wat herinnert aan de zangeres hier ja. in Stamprooi. Ja, dat is het enige. Er komen mensen op af, hè? Ja, en veel. Die komen van alle kant. Limburg, Brabant, Friesland, Rente. En er zijn ook mensen die, gewoon die komen kijken en die hebben ook een bloemetje bij zich. Die mensen van buiten Samprooy, die komen nog meer naar het graf kijken... als inwoners van Samprooi. Een museum. We zullen wel eens gaan kijken. Misschien dat het druk wordt, dat weet ik niet. En dat kan goed zijn dat dit een attractie wordt, ja. Dat kan goed. Lang, ja, lang geleden werd ik door jou aanbieden. De zangeres zonder naam Leeft... Uh, uiteraard uh, niet fysiek, uh, maar haar muziek wordt dagelijks gedraaid... overal door heel Nederland en België. En ze heeft nog heel veel fans en die komen allemaal? Die komen er nu dus al, al jarenlang eigenlijk... Uh, zonder dat ze dus iets tastbaars konden vinden. Uh, wij zijn bezig om de tastbare dingen weer te verzamelen... zodat ja, de mensen daar dus van kunnen genieten wanneer ze dat willen. En wat voor tastbare dingen zijn dat dan? Uh, Haarjurken, uh, bijouterie, juwelen, uh, tja, noem maar op, tasjes... Uh. Alles waar ze mee opgetreden heeft, platen, ze platen, uh, rariteiten, noem maar op. Dat kleine, vergeelde portretje, dat iedereen zuinig bewaart. Mexico, een van haar grote hits, door een immens orgel in een zaaltje naast het museum dat Albert Binnenmars aan het opzetten is kan niet anders dat hier natuurlijk het museum moet komen. Ja, dat dacht ik ook. We hebben alles ervoor, de hele zaal is ingericht in de jaren 20-30 stijl. Ja, en ja, alles past wel bij elkaar, dacht het ik. het hangt ook wel helemaal vol met foto's van de zangeres. Ja, we hebben dus wat posters opgehangen en daar komen dus allerlei dingen bij. Dus boven op de orgel staat dus ook een portret van haar. Die mensen die hier komen, wat, wat, wat hebben die allemaal nog met de zangeres? Uh, nee, ja, wie heeft er niks met de zangeres? Uh, elke plaat die je eigenlijk hoort van haar... heeft te maken met uh, iemand die wat heeft, een ziekte. Uh, ja, het maakt niet uit wat. Uh, iedereen heeft wel iets met de zangeres onder naam. Of ze het willen vertellen tegen anderen ja of nee, dat is een... Dat hoort twee. u dan ook hier allemaal? Maar dat hoor je en dat zie je hier. Aan de hand van de liedjes? Uiteraard, ja. En aan de hand van de aanvraag van het soort liedje wat ze willen horen. En heel veel mensen hebben dan een eigen liedje wat het meest dierbaar is? Wat, Uiteraard. Wat is dat ja. bij u? Uh, nou, bij mij was het dus meer, ja, dus dit Mexico, ja, de vrolijke dingen van het leven. Ja, en voor andere mensen is het dus de, ja, de zwarte kant. In mijn sloop van zonde en schande. In mijn hel van vroeging en smart. Voordat Johnny Hoest zanger zonder naam kende, toen kende ik ze al. Oh, u kende al haar eerder dan Johnny Hoes. Ja, ja, ja, ja. Hij kende ze eerder, ja. En hij euh, heeft haar ontdekt op 37-jarige leeftijd. Ze zongen zoveel in cafetjes. Ze heeft zelf ook een café gehad in Geleen. En wij traden overal op. Martin Dijkmans is ook zanger en uh, schilder. En u heeft er ook voor gezorgd dat de spullen van Merigse Vaas hier ja, te zien ja. komen? Ja, daar heb ik voor gezorgd, ja. Wat, wat voor dingen zijn dat? Dat is uh, een van de eerste jurken die ze had... Uh, portretjes van heel in het begin. En nu heeft hij ook geschilderd, dus ook, ja, ook vaak ontmoet? Ik heb haar vaak ontmoet, ja. En uh, ik heb vaak met Johnny heel intieme gesprekken gehad erover... waar hij over de zangeres gewoon aan naam Want ze hadden eigenlijk wel een behoorlijke ruzie over, het, over geld, hè? En, nou, dat is een hele tijd ruzie geweest. Zij is ook weggegaan aan de andere maatschappij. En, maar ja, goed, het heeft heel veel en, toch altijd aan Johnny zijn hart gelegen. Als je nu naar haar kijkt, wat heeft ze betekend voor de Nederlandse muziek? Ik denk dat ze alles betekend heeft waar het Nederlandse volk van houdt. Kijk, het waren maar twee mensen eigenlijk. Nou, dat mag je niet zeggen, want Johnny inderdaad was er ook. En Tantelein was er ook. Maar ik dacht dat dit toch wel een uitschieter was. Die de harten van de Nederlanders wist te raken. Die de harten van de Nederlanders wist te raken. Want ik weet nog dat het Nederlandse lied absoluut niet geaccepteerd werd. Overal werd het geboycott. Annie moest vechten in Hilversum om een plaatje gedragen te krijgen bij Hadje Roland... of bij Veronica en de Nooi. was heel moeilijk als je op het Nederlands plek kwam. Nou, ik denk dat hun een hun, hun, hun, hun, hun groot gedeelte de weg vrij hebben gemaakt... en de mensen ook meer een, een, een begrip hebben gebracht van dat Nederlandse lied. Dat is uw dierbaarste nummer? Uh, vader vaderlief drink niet meer. Ach, vader, lief. doe drink niet meer. We hebben alle kastelijns rijk van geworden. En dit gaat u aan uw hart. Nou, dat gaat me niet speciaal aan mijn hart. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders dat nummer toch kennen. En ook de mensen die thuis drinken. En waar de problemen door ontstaan. En het is ook vaak Drink niet meer. Dus Hier allemaal met haar armen omhoog, zo. En dan zwaaiend van de linkerkant naar de rechterkant. Ach, vaderlief. Ja, dat waren nog eens liedjes. Zaterdag wordt het museumje geopend door Giel Montagne. En daarna zijn alle snuisterijen van de zangeres gratis te bekijken... tegenover de kerk in Strambroi. Ze hebben bijzondere talenten, een beroep, maar vaak ook een webwereld... De gasten die Simone Wijmans bezoekt. En Het afgelopen jaar ondervroeg ze velen over hun surfgedrag. Vandaag kunt u nog eens luisteren naar Martin Gauss. Voor hem is er meer tussen hemel en aarde dan dieren alleen. Tijdgeest. De webwereld van... Martin Gauss. Een paar duizend twitters. Iedere dag komen er 20, 30 bij. En uh, ja, regelmatig op het web zoeken, kijken, informeren. Mijn Encyclopedie.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 Ze begeleiden alle Animals. En volgens uh, kennis is zij de dochter van John Woodhouse. gids.fm Bij mij zit internationalist Francisco van Jola. Francisco, goedemorgen. Lang niet meer gezien en gesproken. Goedemorgen. Felix. Maar als we elkaar spreken, hebben we het altijd even over Wikileaks. Ja. Gaat dat door? Nou, uh, Felix, dat kun je wel zeggen. En dat gaat nu. Wat er eigenlijk de afgelopen maanden gebeurd is, is dat er steeds een beetje wordt vrijgegeven. En nu heeft Wikileaks een heel, heel erg groot probleem. Uh, vanochtend werd bekend dat. Het hele archief van Wikileaks is openbaar gemaakt. Door wie? Door een foutje. Nee, het is echt een heel groot probleem. Omdat er ook alle namen die erin staan, die zijn dus nu openbaar. Oh jee. En uh, wat er gebeurd is, is dat... Uh, vermoedelijk is uh, de... Uh, wat er gebeurd is, is dat... Uh, Wikileaks heeft een kopie van die documenten... aan een heleboel mensen verspreid. Gezegd van, uh, oké. Okay, en die waren versleuteld met een wachtwoord. En... Uh, zodat op het moment dat Wikileaks. dat er iets zou gebeuren. dat was ook altijd gezegd, hè, dan gooien we ze open. En dat wachtwoord is uh, bij iemand terechtgekomen. die dat uh, online heeft gezet. En. Uh beschikbaar heeft gesteld. En Wikileaks zegt... dat is een, een redacteur geweest van The Guardian. Die heeft dat wachtwoord verwerkt in een boek. The Guardian, de Britse krant... die aanvankelijk samenwerkte met Wikileaks... Ja. maar ruzie met ze kreeg. Die heeft gezegd... ja, dat is onzin. Dat wachtwoord staat wel in dat boek... maar dat was een tijdelijk wachtwoord. Daar ja, verrijf ja, Was ons verzekerd dat er niks mee aan de hand is. Ja. Bovendien is dat al in februari gebeurd. Dus wat er nou precies gebeurd is... is nog uh, de vraag. Maar, maar het zijn echt alle Wikileaks documenten. 251.000 documenten. Dus er zijn er nog een heleboel ongelezen. Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat ze dat in een paar uurtjes nee. nu doorgenomen nee, maar hebben. Ik bedoel, er zijn er natuurlijk in de loop van de tijd... hoeveel zijn er ongeveer gepubliceerd? Nou ja, het af je afgelopen je weekend kwamen er 130.000 vrij, hè. Dat is ja. de, de, of af vorige week. Dus dat was al een enorme hups. Dat was al de vraag waarom dat. Weer allerlei details naar boven. Maar die waren nog allemaal uh, gecorrigeerd, dat wil zeggen... van een heleboel mensen van wie ze beschermd moesten worden. Niet van de Amerikaanse medewerkers. Dat was, daar was al kritiek op dat er gewoon namen open stonden. Maar van een heleboel bronnen en zo. Maar nu heb je dus het probleem waar eigenlijk tijdenlang voor gewaarschuwd is, namen van mensenrechtenactivisten, eh, politici, eh, nou ja, noem ze maar op, die eh, zijn nu gecompromitteerd, zoals dat heet, en die kunnen wel eens eh, in de problemen komen. En dit gaat dus een staartje krijgen, eh, een hele lange staart vrees ik. Zo. En het zou ook wel eens kunnen het einde nekslag voor WikiLeaks kunnen betekenen, want dat is wat iedereen niet wilde. Tijd voor het joopdebat. Francisco gaat ook over de inhoud van Joop.nl. Waar gaan we vandaag over discussiëren? Ja, we gaan het hebben eigenlijk over het recht om naar de rechter te stappen. Dat klinkt misschien een beetje gek... maar dat gaat naar aanleiding van uh, de bouw van de Koningscentrale in de Eemshaven. Die omstreden kolencentrale. Die bouw die mag niet doorgaan. Uh, heeft de Raad van State besloten... omdat er iets mis is met de natuurvergunning die uitgegeven is. En natuurlijk dat zijn ze achtergekomen, de Raad van State. Omdat milieuorganisaties naar de Raad van State hebben gesta gestapt... en gezegd van dit klopt niet. Ja. Greenpeace was natuurlijk heel erg blij. Maar VVD, Tweede Kamerlid, René hele helemaal Helemaal niet blij. Die zegt ja, maar luister, de miljarden investering in de energiecentrale die staat nu op losse schroeven. Eindeloos procederen, dat kost maar tijd en geld en dat moet maar eens afgelopen zijn. Tweede Kamer, de trainer Leegte, zit hier. Goedemorgen, meneer Leegte. Goedemorgen. We moeten stoppen met het eindeloos procederen tegen vergunningen, zegt u? Nou ja, kijk, ik ben een democraat en uh, ben geconfronteerd met een beslissing dat er een kolencentrale moet komen. De VVD was daar nooit een groot voorstander van, maar die beslissing is genomen. En de reden daarvoor is dat er een energietekort komt en dat we willen dat de energie betaalbaar blijft. En daarvoor moesten alternatieven komen, en de keuze is gevallen op een kolencentrale. Als dan die keuze er is, dan moet je kijken of die goed gaat. En daarvoor heb je vergunningen en procedures. Dat is hartstikke goed. Maar dat moet wel een keertje eindig zijn. Want in Nederland hebben we een beetje de neiging om maar te blijven procederen. Zodat er uiteindelijk niks gebeurt. En de grote angst die ik heb is dat dat dus een enorm risico maakt... voor het investeringsklimaat in Nederland. Dat er uiteindelijk niks meer van de grond komt. Al Schipper van Greenpeace zit hier ook. Eveneens. Goedemorgen, meneer Schipper. Uw procedures die, uh, ja, die leiden tot veel risico's. Er komt binnenkort niks meer van de grond. Nou, dat is, lijkt me erg overdreven. Uh, maar ik kan het erg met meneer Leegte eens zijn... Uh, dat sommige procedures in Nederland wel erg lang duren. En het zou mooi zijn, uh, dat geldt ook voor Greenpeace... maar ook voor Essent natuurlijk, voor het energiebedrijf. Als er snel een uitspraak zou zijn, een snel duidelijkheid zou zijn... of die Maar er is nou ook een uitspraak van de Raad van State? Ja, die natuurvergunning is van tafel. Uh, maar goed, Essent heeft weer de mogelijkheid om hier opnieuw te gaan proberen zo'n vergunning te krijgen. Door Groningen. Nou ja, ook weer door helemaal opnieuw onderzoek te laten doen. En dan misschien dat ze over anderhalf jaar die vergunning hebben. Um, en dan is het de vraag of die weer aan de wet voldoet. Dus het is inderdaad een heel lang proces. En dat zou zeker korter moeten. Maar laten we wel wezen. Er zijn heel veel energiecentrales waar geen procedures tegen gevoerd worden. En we hebben het hier wel over de meest vervuilende energiecentrale van Nederland. Die wordt gestookt op steenkool, ook de meest vervuilende ja, Maar laten we het over die procedure hebben. Nee, maar als je dat risico neemt als uh, bedrijf, als je daarvoor kiest dan neem je ook in je centrale aan de rand van een uniek natuurgebied... wat gelukkig beschermd is, de Waddenzee, wat wettelijk beschermd is... Ja, dan kan je natuurlijk donderop zeggen uh, dat je een keer het deksel op je neus krijgt bij de rechter. Ja, de provincie Groningen die wilde toch doorgaan met de bouw van de kolencentrale... na nou, ja. die uitspraak van de Raad van State. En u heeft weer de rechter gevraagd om in te grijpen en een bouwstop af te dwingen. Het is ja. een kort geding geworden. Is, is er al het. uitspraak? Nee, die uitspraak die, uh, hopen we dat die volgende week er is. Want zonder vergunningen mag je in Nederland niet bouwen. Dat geldt voor het tuinhuisje in je achtertuin. Dat geldt voor je dakkapel. En dat zou ook moeten gelden voor een groot energiebedrijf als Essent. Meneer Leegte Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar wat nu gezegd wordt. Want de Raad van State heeft een uitspraak gedaan en gezegd... er moeten een aantal dingen opgelost worden en dat kan... De uh, provincie Groningen is bevoegd zeggen ook dat dat kan. En, en RWSN zegt ook dat je dat op kan lossen. En op basis daarvan hebben ze gezegd... we gaan een aantal dingen in de bouw doorgaan. We gaan niet meer heien want dat verstoort de zoogdieren. Maar voor de rest gaan we aan de slag. En volgens mij is dat ook de mogelijkheid die zij hebben. En als je... Het, je gaat om de inhoud en het, de kwaliteitsverbetering... dan zou je kunnen zeggen als Greenpeace... hoera, we hebben gewonnen, want op milieu moeten twee dingen verbeterd worden. Het feit dat dat niet gebeurt en dat je blijft doorproceduren... doet vermoeden dat je helemaal geen baat hebt bij het vinden van een oplossing... en dat het gaat om het blijven voeren van procedures. En dat is precies dat risico wat ik zie... dat we in Nederland geen, geen eindigheid hebben aan procedures... dat je altijd een nieuw haakje kan vinden. En dat vind ik schadelijk, want uiteindelijk moeten we wel een energierekening hebben... die betaalbaar blijft. Maar kennelijk kan het dus. Dan He, kan de ene procedure op de andere... De Raad van State doet uitspraak, roept moet moet wat verbeteren... en vervolgens kan er weer naar de rechter gestapt worden. Die nee, de, mogelijkheid bestaat in Nederland. Precies, dat, dat kan ook, maar het gaat dus niet meer om de inhoud. Kijk, de inhoud ging over die kwaliteit. Die vaargul moet verdiept worden, uh, of niet, Vaargel, of andere richting kolencentrale. Richting kolencentrale. Ja. De, de, de, de zoogdieren uh, kunnen verstoord worden, moet nog goed naar gekeken worden. Maar dat zijn volgens dezelfde Raad van State oplosbare problemen. Nee, en als je dus... Er zijn nog veel meer zaken de, de, de, de, in de haak, Maar als je, dus, dat je gaat om de kwaliteit van zo'n besluit, dan zeg je hoera, de instantie heeft gesproken... we gaan aan de slag. Maar als je dan weer blijft door procedure op vergunningen... die die, die uitstel uh, meebrengen, ja, dan is de vraag of je wel wil zoeken... naar een oplossing. Schipper, Absoluut zoeken naar een oplossing. Maar in dit geval is echt de enige oplossing... dat die centrale daar niet wordt gebouwd. Dat is jullie inzet. Dat is ook onze inzet. En ja. dat is ook vanaf het begin van de aankondiging van deze plannen... heeft Grimpius dat ja. al heel erg duidelijk gemaakt. En ook gewaarschuwd aan ja. van Als je deze centrale daar toch gaat neerzetten dan loop je een enorm risico. Ook. En centers gaan bouwen zonder dat die vergunningen definitief waren. Dus zonder dat ze zekerheid hadden over of die centraal daar wel mocht staan. Doet Bij de de u meeste wel eens de dakkapel meester... meester... een bouwen zonder dat die zijn zijn aangevraagd? Ja, het is gebruikelijk in Nederland dat voordat alles onherroepelijk is... omdat het zo lang duurt dat er gebouwd wordt. Maar het is natuurlijk niet zo dat de oplossing is niet bouwen. Ja, Dat is de mening van Greenpeace. Die wil geen molen. Maar die wil ook geen enkel alternatief. En het is ook heerlijk als je geen verantwoordelijkheid hebt... Het lijkt mij voor niet de... dat Greenpeace geen alternatief wil. Want die willen wel eens een alternatief, toch? De mensen nee, hebben het ideeën alternatief heb zou het altijd. Dan kunnen zijn? Nou ja, op dit moment hebben we in Nederland meer dan voldoende stroom... Uh, zelfs als we alle kolencentrales die hier nu in Nederland staan en, kern, en die kerncentrale in Borselen, als we die zouden sluiten ja. en we zouden die nieuwe kolencentrales en die kerncentrale niet bouwen, dan nog hebben we over tien jaar voldoende energie ja. in Nederland. En daar dan gaat hoeven we nog niet discussie eens te Want Want alle partijen vindt weer dat we dat juist niet hebben. Francisco, kun je er even tussendoor komen ja, met reacties uh, op uh, Joop. Nou? Uh, Joop. Het is uitgebreide uitgebreid debat. Uh, de, de Greenpeace krijgt natuurlijk veel bijval. Dat hoort er ook al een beetje. Maar ook meneer Leegte, er zijn mensen die het mee eens zijn. Die zeggen, ja, als je tot de kern van de zaak blijft uh, met al die procedures, geen enkele energieleverancier gaat meer risico nemen in Nederland. Niet voor een nieuwe kolencentrale en niet voor een windmolenpark. het zijn ook dingen, de andere grote projecten die gebouwd worden, die tegengehouden worden. Hoe wil nou de VVD die uh, procedure, trucken en het feit dat je allemaal door mag gaan, beteugelen? Nou ja, dat is, dat is, ik heb daar niet een hapklare antwoord op nu. Maar je kan je voorstellen dat je... Kijk, in Duitsland doen ze dat ook. Je gaat in het voortraject ga je iets meer nadenken met z'n allen... hoe je het ingeregeld wil hebben. Logistiek, milieu, kosten enzovoort. Dus je gaat niet praten dat je vergunning een, hebt in een, Duitsland. Je wacht even af. Ja, maar, de, maar het traject is dan wel eindig. Dus je, bent, je hebt gewacht en dan gaat het door. En je hebt daar sterke milieubewegingen. Dus volgens mij doet dat niet veel aan de kwaliteit. In Nederland doen we dat anders. We beginnen met één vergunning. Komen bezwaren, Die vergunning is afgerond. En dan komt de volgende vergunning. Dus we, we, we, we we, we stapelen procedures op elkaar. Maar daar zijn we het over eens, meneer, meneer Leegt. Ik bedoel, die procedures die duren heel erg lang. Ja. En ook wat griempjes betreft moeten die flink korter zijn. Zodat voor iedereen veel sneller duidelijk is. Uh, of er nou wel of niet een codecentrale mag komen. Maar dan moet er aan het begin. Want er wordt nu al gebouwd. beter over worden gediscussieerd. Ja, eigenlijk. precies. En de rechter moet daar dan inderdaad gewoon snel een uitspraak over doen. Ja. Want nu wordt er al gebouwd drie jaar aan een codecentrale... die nu al schade toebrengt aan het unieke natuurgebied daar. Ja, maar het verschil is dat ik een democraat ben. en zeg de meerderheid wil een codecentrale... Ik liever niet, maar goed, die beslissing is genomen. Maar we hebben ook wetgeving. En, we, en dan zeggen we. Dat, dan heb je een procedure die moet eindig zijn. Greenpeace zijn zij zegt, dan ja, onderweg gratis bezig? Nee, maar Greenpeace zegt: Ik wil geen koolcentrale, uh, ongeacht de argumenten. We hebben ook geen alternatief, want die wind, die wind is aardig. Hè? Maar als je gaat kijken wat de consequenties zijn, die koolcentrale is 1600 megawatt. Ja. Dat is heel veel. Dan gaan we het toch hebben over als de consequenties je, van, Nee, maar als je windmolens ja. hebt, moet je 2100 megawatt hebben. Ik wil het hebben bouwen. over het procederen. En het feit dat je allemaal door mag gaan. Kijk, u wil wetgeven... dat aan, aan banden gaan leggen, maar u weet niet hoe, meneer Leegte. Nou, ik, wat ik zeg is, je kunt denken... je hebt zo'n één besluitregeling bij het tracébesluit, heb je dat? Ja. Dan ga je dus in het voortraject ga je meer met z'n allen nadenken... Nu zit er in het gebeurt. kabinet met het CDA en de PVV wil dit ja. waarschijnlijk ook. Want die zijn helemaal tegen die natuurorganisaties. Dus ja. dan is het toch uh, een kwestie van twee twee jaar, misschien als je hard werkt, één jaar is het geregeld, of niet? Nee, maar ik ben niet tegen milieuorganisaties. Ik vind het belangrijk. Ik heb zelf bestuur gezet van de Waddenvereniging. Uh, dat, dat gaat heen. mij aan het hart, het milieu. Ja. Uh, zoals de meeste VVD'ers. Nee, maar dat voorstel, de het, zaak zoals het in Duitsland gaat... Ja. dat kunt u toch ook hier invoeren? Ja, dat komt omdat ze in Duitsland uh, uh, ook milieuorganisaties... de moed hebben om te zeggen... oké, okay, we gaan uit van die koolstoftaal. hoe passen die dan het beste in? Maar hier is het gegeven dat de Greenpeace is gewoon koetgekoet tegen een koolcentrale. U legt u de, de, de, de bal dus. bij uw eigen Tweede Kamer... maar u legt de bal bij de natuurorganisatie. En als een de de van de, je... de Waddenvereniging, meneer Leegte... Het verbaast het mij toch wel dat u instemt met een koolcentrale aan de rand van dat unieke natuurgebied. Die milieuregels die er zijn, die zijn er om dat waddengebied te beschermen. Het is een beschermd natuurgebied, het is een werelderfgoed. En er is dus wetgeving die zegt dat mag niet vervuild worden. Als je dan toch een koolcentrale bouwt, de ja. meest vervuilende centrale van Nederland... Land, pal aan de rand van die Waddenzee, dan gaat het toch problemen opleveren? Ik dat wil, het, is toch ik wil het alleen maar over die procedures hebben. Dus daar nee, maar dan de krijg, de krijg je het in, in wezen ja. eens, maar er zit toch een heel groot verschil. Het gaat ja. eigenlijk om het, het begrip kolencentrale. Nee, en verantwoordelijkheid. Dat Greenpeace heeft... We hebben wetgeving die beschermt dat natuurgebied. En als je daarvan uitgaat, dan zegt de rechter het kan. En daarmee moet het klaar zijn. De rechter zegt dus niet het kan. De rechter heeft nou juist die vergunningen van tafel geveegd. De rechter zegt het kan. Los een paar dingen op. En zo gaan ze door. René Leeg, de Tweede Kamerlid voor de VVD. En Rolf Schipper van Greenpeace. Hartelijk dank voor deze discussie. En Francisco van Jolen voor het aandragen daarvan. Wat is er te zien op tv vanavond? Nou, bijvoorbeeld Expeditie Robinson... met allerlei bekende Nederlanders en Vlamingen. Ik noem twee bekende Nederlanders. Sylvia Geertse. Geertsen? Geen idee. Nee? Het is al CDs, geloof ik, maar. <laughs> en ik wil de namen van, de, van die Vlamingen maar ineens noemen. Vanavond om half negen bij RTL5. En bureau Renkema komt op tv in TV-lab. Dat lijkt me ook een leuk programma. Om vijf voor half tien op Nederland 3-Jurgen. Wat ga je doen aan lunch? Zal ik al in de stellingen even doen van stand.nl? Het pakket aan bezuinigingen treft de zwakkeren in de samenleving te hard. En daarover komt praten Lodewijk Ascher, de wethouder in Amsterdam. Want die hebben dat daar uitgerekend. Zometeen lunch dus. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer. Dan kom je tot.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 Dit is Radio 1.